Je voelde me al, de zomer komt eraan. Het is de hoogste tijd om naar buiten te gaan. De dagen langer, we gaan erop uit. Weinig leren aan en de zon brandt op je huis. We ons best, we koelen lekker af als de dorst wordt gelest. Hiervoor hoef je niet naar het Spaanse strand. want het feest is hier gewoon in Nederland. Dit wordt een lange hete zomer, speciaal voor jou en mij. De tijd om De tijd om alles te vergeten Sinds ik zei, oh ja, je keek niet om en je liet me staan in de regen, de regen van het leven. Ik ben niet meer dezelfde man, maar dat is maar voor even, bedankt nog voor het eten, want ik ga eruit. Dat je gaat. Want ik ga eruit, ik ga naar buiten, ik ben niet meer te stuiten, ja je kan me wat, oh ik heb het wel gehad. Je hier wilt zijn, ken je te goed en al was het fijn, maar het leven in het leven moet je. Delen. Ik kan niet meer dezelfde zijn, al zou je dat ook willen: het Is tijd om nu te gaan, want ik ga. Hap... Dat je gaat, want ik ga eruit, ik ga naar buiten Ik ben niet meer te starten, ja je kan me wat Oh ik heb het wel gehad In de molen van het leven is er één ding wat jij niet begrijpt dat is leven en later leven. Ik groet je, ik ga er vandoor en je bekijkt het maar. Want ik ga eruit, ik ga arbeiten. Jij kan naar me feiten. Ook al wil je nog zo graag. Ik heb liefde dat je gaat.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 maar dat is goed, omdat het nu zo lekker rijdt. Ik tel er drie, en dan gaat het gebeuren. Alles gaat zo goed, er kan niet fout. Ik tel er drie, en dan gaat het gebeuren. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. We lezen samen in de krant alleen het goede.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 Leven gaat zo snel voorbij Dat geldt voor jou maar ook voor Lijkt zo gewoon, maar het is toch bijzonder. Zomaar niet voorbij. Ik nee, blijf bestaan, want ik heb zoveel op te geven. Vanaf vannacht ben jij van mij. Yeah, ik heb zin in jou en jij in mij. Het wachten is nu voorbij. Ogen ben je lekker aan het chanten. Je mag mijn koppie in de war. Yeah, ik heb zin in jou en jij in mij Het water. voor twee, een groot terras met een zicht op zee. We zijn beland tussen de lagers, de zon komt op. ik denk dat het raak is. Jij bent mijn lot, dit is wat het moet zijn. Word jij vanaf nu altijd wakker naast mij? Toen zegt men nu gauw, staat de deur op een kier? Of was het voor jou maar een nachtje plezier? Kom zie, kom ziek, kom zie, kom sa zeg nu Maria, shalala. Dus altijd zal ik doorgaan. Want jij hoort bij mij. Ik heb angstig lopen dwalen. Altijd doelloos in het rond. Geen richting of geen reden. Totdat jij me eindelijk vond. Als jij me aankijkt.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 Schat. Ook zonder om te kijken weet ik dat je bij me staat Ik neem je in mijn armen, nee het is nog niet te laat Want nu is het tijd om weer mezelf te zijn Mijn angsten laat ik achter me, ze krijgen me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 we.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 het is al laat toch, wil jij je pino? Kom dan gaan we naar mijn huis Ik snap het niet, het was zo mooi, niet normaal, meer allemaal Het kan de tijd toch snel kapot Heel het leven op de schop, op zoek naar een droomverhaal En ik zoek mee en voel me rot. Ben ik het kwijt, of heb ik iets ergens laten liggen dan? Vertel me even waar, we groeien door voor zover dat je dat zo noemen kan We groeien verder uit elkaar Het is al laat toch. het is al laat toch. wat doen we hier nog? Het is al laat toch. het is al laat toch. blijf jij maar hier nog Wordt mijn wereld enkel kleiner, ziels alleen door koppigheid. wat we vergeten bij het schelden op de sleur van zoveel jaar. Dus dat is het, dat we zullen dat we zeiken, maar wel in dezelfde taal. Het is al laat toch, het is al laat toch. doen we hier nog? Kom, gaan we naar? I it is all I talk, it is all I talk, what do we eat? They come be on us of a hoop, papa, a hub, it wishes that post-up, they come minus a hoop, papa, it wishes that post-up, they a bow, they come a woman, Stop for stop, eh, hey, laser. Goof, hey, Naki, baby, from Babi. all in, ditch, van, drank, and it. here, u mag zitten, want ik kan staan. Deze motherfucker, wat de mannen willen, komt plakken. Maar hell no, geen tijd voor die onzin, bitch. walkie is twee sits. Ik mag zitten aan ass en tits Zwaar zand nuf en een geil fanskis. Alles wat lekker gaat, alles is fris. Hebben geen fuck, geen fok, fuck. een bitch. Je weet hoe we doen? Bim, bam, boom. Die beetjes en paap in. Kijk eens, ja zoom, Mr. Pijn. Ik kom binnen zoveel hoed. Pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap. XXL in the motherfucking bitch pop that shit like it's motherfucking neck ik ben fucking space ga niet slepen dan base wil niet sit the money sit to take that what be from the drinks Papa, papa, papa, papa. Pick bonbillers of Je doom, Ding, bam, boom. Je weet hoe we doen, boom bam boom. Je weet hoe ze pappen en Je weet hoe we bam boom. Je weet hoe we doen, boom bam boom. Je weet hoe we bam Je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 Het is te laat, het is gebeurd. Mis je adem en je geur in de avond als ik thuis kom. Ik zie het plaatjes de kleur en nu sta ik voor je deur en ik weet niet of het uitkomt. Het is te laat, het is gebeurd. Mis je adem en je geur in de avond als ik thuis kom. Ik zie het plaatjes de kleur en nu sta ik voor je deur en ik weet niet of het uitkomt. Maar als het even zou kunnen, zou dat top zijn schat. Die wereld aan mijn voeten zou van ons zijn schat. Ik weet het, we zijn klaar, maar het kost tijd, schat Nu kom je voor in mijn en mijn toplijn, schat Maar nu sta ik voor je huis, mijn gevoel heb moet eruit Ik heb je nodig in mijn leven Ik heb je gisteren nog geappt, het was te laat Je lag op bed, maar heb je s ochtends niets gelezen. Is er alweer iemand om die dingen aan te vragen? Ik mis vrijwel alles wat we hadden en waren Gaat het echt goed met je of moet ik je laten?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 Stem naar je lijf, onze seks, zelfs de pijn. De balans die je brengt in mijn veel te snelle life. Waarin iedereen iets vindt, maar niemand me begrijpt. Ik Wil alleen maar heel even met je zijn. En nu vind ik jouw mascara onder mijn bed. Ik weet hoe blij jij zonder mij bent. En doe je maar eens of Kan ik jou nog raken? Is het daar nou goed, en wil je daar zijn. En is dat doen En is dat zo? Dan krijg ik nog de groeten van je vader. Het is te laat, het is gebeurd. Het is te laat, het is gebeurd. Het is te laat, het is gebeurd. Mis je adem mee? Ga in de avond als ik thuis kom, ik zie het plaatjes om de kleur. En nu sla ik voor je deur. En ik weet niet of het uitkomt. Het is te laat, het is gebeurd, mis je ademgeur in de avond. Puffie, glitter en van Sloep, alles van mij. Smoothies zijn een poep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij. Ik ben... Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij. Ik ben geen hels, hels, hels, geen super. Dank u wel. Dit is Radio Hadseflats. Een programma van de lokale omroep. HD-ontwerp Vlettenvaart 19 in Tilburg. En het atelier voor al uw herstel- en vermaakwerk. Krijtenmolenstraat 134 in Udenhout. Robert, ja, jij bent de man.